Zandvoort heeft het. Zandvoort, het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen. Mijn dames en heren. Luisteraars van ZFM. Want wij noemen het gewoon ZFM. Hier in de studio aanwezig... Ik noem een hier ik noem een paardenkoper en ik noem een heer Koper. Paardenkoper. Grappig hè? Ja. Wel heel grappig ja. hè Frank? Zit dat is zeker grappig? <laughs> Spitsvondig. Een woordspeling. Spitsvondig. Nou, blijven we maar nergens. Ja, laten we even beginnen met een stukje muziek. Want dat uh, is natuurlijk ook wel vrolijk. Dat we gewoon wat horen uh, van buitenaf. Hè? Zullen we dat doen? Ja, doe maar. Eens. Vind ik ook. Ja, Vind ik ook. Maar dan moet, de... moet hij wel wat doen. Ja. Ja. Dus er ja. Jaap er even bij als ja. technicus. Jaap is Jaap heel, sli heel slim in de, in de techniek hier. Dat hoop ik. Hey Jaap, ik hoor niks. Ik weet niet wat je aan het doen bent, Ik ook niet. Proberen platen te het is ook krijgen. Dat was lekker als ik een tijdje niet hoor. <laughs> <laughs> waarom hoor ik dit niet? Heb je me wel goed aangesloten? Ja, maar hé, hey, is de paus katholiek? Zo. Dit moet werken. Dan wordt, dat wordt het van de computer afgedraaid. Nee, maar dit moet werken. Nee? Waarom, waarom ben jij dit niet hier dan? Kunnen we niet uh, leuk a, a cappella... een stuk van Bach gaan zingen met z'n <lacht> allen? Ja, ja, het zou kunnen, maar... Je Luister, ja. Ik, ja, hoor, wel ik wat. hoor wel wat. Ja, dan hoor ik ook iets. Je hoort dan moet je alleen worden. nog even... daar bovenin, denk ik, nog even het... Uh, het input. Nou, even dat knopje. Ja, dat knopje, dat ja, nou, de knopje, knopje met volume. Zo, volume, even ja. open draaien, Ger. Ja, ja, dat staat naast... allemaal open, jongens. Kom nou even kijken, ja. Ik uh, ga wel even kijken. Ja, ja. dames en heren, het is een, uh, we, hebben, we hebben nog niet uh, proefgedraaid. Ik denk dat het daaraan ligt. Denk je niet, Frank? Nou, dat denk ik het ook. Want dit moet gewoon werken, ja, een van deze. Ik heb last van een goed humeur. Kijk, Kijk dit is mystiek. hem. Ja. ja, maar dat moet toch veel harder? Moet je daar je geluid. De... Hier? Ja, dat zou kunnen. Willen jullie meer of minder geluid? Ja, daar is het geluid. Hij Heeft gelijk. Ja. Echt. Ja. Dank je wel. Ja, ik ik, ik zet hem hier wel vol. Weet je wat we doen? We beginnen gewoon opnieuw. Hup. Moeten wij opnieuw binnenkomen nu? Nee hoor. Je kan gewoon blijven. Wacht even, jongens. Het is echt. Het is allemaal niet zo makkelijk, hè? Hé, Dit is het intro. We zitten. goedemorgen, zitten een beetje zoetje altijd hier. Moet je wat mee hè? We just started, don't you tip so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 and <laughs> Even een valse start, maar dat mag de pret niet drukken, dames en heren. D.N.C.I. -E. zo heet het. Niet, niet dat iemand dat interesseert, maar ik zeg het er maar bij. Voor hetzelfde geld denk je van nou, ik ga die platen verkopen. Hè? G, dat zijn toch die belangrijke wetenswaardigheden... Koek, waar koek. elke luisteraar op zit te wachten? Vaak wel, vaak wel. Tino. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt, uh, ik heb gezien, je hebt, je hebt uh, ja, Tino is van de redactie hier een beetje. Mm -hmm. En uh, Tino heeft uh, wel hele leuke dingen uitgezocht. En, uh, en Jaap is natuurlijk ook van het nieuws, van het serieuze nieuws. Iets wel, ja. Ja, want als we gaan kijken op uh, internet, dan heb jij een eigen site, hè? Sandwoord Nieuws. Ja. Ja, daar uh, dien ik ook nog wat, uh, wat centjes mee. Uh, dat is lekker. En wat kunnen we daarop vinden? Uh, uh, uh, uh, ja. Nou, uh, zoveel mogelijk uh, um, probeer ik eigenlijk uh, datgene wat ze in dat raadhuis bespreken... Uh -huh. bespreekbaar te maken naar buiten toe. Dus je ziet wel eens uh, wat van die raadsinformatie ja. voorbij komen... of schriftelijke vragen. En dat probeer ik dan om te zetten naar een redactioneel stukje... Uh, dat iedereen dat een beetje kan lezen. Omdat... Verdien je daar wat ja. mee? Daar verdien ik wat mee, als er uh, adverteerders uh, komen. En hebben we hier nog steeds niet slechte koffie? Geef eens wat geld uit, man. <laughs> ja, maar het is niet mijn koffie. Het is niet mijn koffie. Nou, je mag natuurlijk geen, uh, reclame. Het is niet mijn koffie. Het is de koffie van, uh, van deze hongerop. Dus. <laughs> je mag natuurlijk geen reclame maken over koffie gesproken. Ik maak eens reclame. Uh, ja. uh, tegenwoordig uh, heb ik het genoeg om uh, af en toe op een ochtend... zo vanaf uh, half tien des ochtends dus, tussen uh, elf uur, zie maar... een heerlijk kopje koffie te drinken bij uh, Café de Corner... Op een wel heel gezellige plek. Op de Halterstraat? Ja, tegenover de Klikspaand. Ja, hoekje. ik ken het, ik ken het. Nou, zo gezellig. En top koffie bij Antwerpen. Echt waar? En, ja, ja. ook goed, hè? Blue Zone, de jongens. Met ja, hemzelf. ook goed, ja. hele goede koffie. Absoluut. Dat ja, een deur verder. Dus ja. ik vind het wel weer een, uh, een absolute uh, ja, verrijking voor ons dorp. En dan met dit weer. En volgende week heb ik begrepen, wordt het nog mooier de, de weer weer. deur, deur, deur, deur. Ze We weer. Ze hebben het over 25 graden. Ja, ja. ik heb alweer mijn, uh, mijn, mijn Nivea 50 plus goed. Ja. En geen driekwart broeken nee, dragen? Nee, geen, geen driekwart broeken Smeen met 3D-taal. Nivea? Ja? Nee. Dat niet Nivea, nee. Voor de zinig, hè? Wat zeg je allemaal? Ja, Nivea? Ja, Nivea. Hm. Het staat er toch? Ja, ja precies. En, Wacht, en uh, hele koffie-koffie zit iedereen voorbij komen. Gezellig. Dat ja, nou, is een goed plan. Allon, ik dus, uh, bel, bel me eens, dan kom ik even langs. Nou, helemaal gezellig ga ik ja, zeker doen. En, ik heb een vers fietsje. Ja. En uh, ja. Als de brandweer. Nou, die kan je daar tegenover parkeren. Bij het bord hier geen fietsen plaatsen. Dus ja, juist. dat is altijd makkelijk. <laughs> en daar heb ik... Joh, joh, is één van jullie nog op de knie geweest afgelopen weekend? Nee. nee, nee. Het was wel uh, boeiend, Ik hoorde wel he? ouderwetse geluiden. Fantastisch. Goed, jongen. Ja, ja, ja. Ja, heerlijk. voor. die geluiden, die horen zo bij ons dorp. Met mijn ja. mooie klassen waren er we, we iets van 12 Formule 1-auto's. Die ASGP-DDD-klasse ja? was er ook. Nou, alles, uh, energietjes. Ik hoorde ook sport. wat uh, v 8 uh, ja, dat zijn die Formule 1 jongens. Oh, dat zijn ja, dat dus die Formule 1 er, wel? Ja, je ja. natuurlijk John Special zat erbij, een Minardietje, en okay, van alle zo... grote jongens die komen. Ik ben komen niet F1 onderlegd, maar dat waren dus de ouderwetse achtcilinder ja. motoren van de Formule 1. Maar het probleem met die dingen is, onwaarschijnlijk, uh, het starten van die uh, uh, dingen. Frits van Eert van Jumbo, hè, een van de sponsors mm -hmm. achter ja. uh, Josse Stappen, die heeft uh, de oude Ferrari van Jean Alesi. Oh. oh ja. Uh, ja, en daar heeft hij ook eens mee gereden. En dan. Moet dingen uh, dan moet er een team uit Italië van ongeveer 20 man om de dingen aan de praat te krijgen. En dan gaan ze eerst, gaan ze al beginnen, ze komen op donderdag binnen, en dan gaan mm. ze allemaal olie door die motor gooien zodat die warm blijft. Anders klapt in één keer die motor eruit. Ja. Dus er moeten 20 man komen om, om, om een paar rondjes op circuit te kunnen rijden. Ik ben ja, en honger. dat moet van Ferrari. En dat wil zeggen dat, dat, dat, dat ja. nu, nu heeft, volgens, wat, volgens mijn informatie, heeft meneer Van Eert wat mensen naar Italië om het te leren. Want elke keer als hij wat rondjes met dat ding kost kreeg hij een bonnetje van Ferrari. 75 <lacht> ruggen. Maar ik, ja. zou vertel, ik, zou, ik zou je vertellen. 5, ik zal je vertellen, 75 rug. Ik ben bij Ferrari geweest. Want ik heb een documentaire serie gemaakt over Robert Dornbos. En die ben ik een jaar wezen volgen. Toen ben ik bij Ferrari geweest en die hebben een afdeling. Waarin je de oude Ferrari van Nicky Lauda kan kopen. En die, die wordt dan naar een circuit gereden door Ferrari. En er zitten zoveel mogelijk originele monteurs bij, die er toen ook bij zaten. En die, die, die houden die auto in, in shape. Geweldig. Dan, nou, dan heb je zoveel geld. En dan denk je van, nou, ik ga vandaag naar Dubai. En dan wordt er in Dubai ja, gereisd. En dan ga je weer terug. <laughs> die jongens gaan ook heel Europa door. Hè? Die ja, ja, ja, ja. Dat is gewoon een hobby van jongens met heel veel geld. Ja, ja. Ja. ja, dat moet je wel hebben met een Ferrari. Want ze zijn zo onderhoudsmiddelig qua rastpaardje. Ja. ja, precies, maar de, tip, hoor. maar de techniek van die auto is natuurlijk zo. Ik uh, bedoel, uh, hetzelfde als een maan uh, naar de maan. Ze kunnen ook niet meer naar de maan, want we weten niet hoe nee. het moet. moet. Nee. Uh, die techniek is gewoon. Niemand weet hoe dat werkt. Dat is nee. toen uh, State of Warcraft. Ja, nee, dat, dat klopt, ja. En, dan en je, nog wat. Als je nou een auto hebt die meer dan 350 km per uur rijdt. Dan heb je de kans, als je 350 geflitst wordt... dat je nooit een bon krijgt. Want die apparaten die zijn daar niet voor, uh, Ach, voor gemaakt. Oh, dat dus is, dat is een goede, goede tip. tip. Ja, dus je kan met, tip, met ja, een oude Ferrari gewoon over ja. de A2 scheuren. Ja. Die wordt niet geflitst. Je, ja, je ja. Ja. Flitst in ieder geval. Maar die gat, ja. die gat, ja. Zo, ja. Die gat ja. zo doet het niet. Nou, nee, je moet alleen niet over een woonerf gaan. Nee, dat is het verstandigst. Nee, dat is liggen verstandig. al laag, die dingen heb ik me laten vertellen. Ja, maar maar, als ze een rondje maken door Sanford, weet je wel, dat is zo'n ereronde altijd. Ja. Uh, dan, dan gingen al die auto's mee, die oude Formule een auto's met die hoge wielen, ja. die, die sigaren. met die lageren die is veel te laag, man. Ja. Dan rijden denk de hele onderkant de Ja, onderkant ja, ja. er. Eén groot feest, jongens. Eén groot feest, en, daar, en zo hoort het ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat ja. druk hier. Morgen ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag, het is kwart over tien. Gay. Was ja, dat weet niemand. Was niet, gay. Ja, was gay. <laughs> Is dat zijn broer? <laughs> Marvin en Tauke. What's going on? Bij ZFM, dames en heren. Goedemorgen. Je zit hier aan tafel met... Uh, Drie uh, wijze mannen uit Zandvoort. Uh... Om, om, om nog heel even op het ja. F1-Ferrari-verhaal terug te komen. Want dat is het mooie van de film uh, Le Mans. Ja. Waarbij dus Enzo Ferrari in 1965, uh, toen nog, of 66 begin al, zich hevig uh, beledigd voelde toen uh, Carol Shelby zei: Van we zullen jullie even een poepje laten ruiken ja. met de Ford GT40. En toen zei hij, wil jij nou met je gietijzeren proletenblok met één nok als schuiterhoudman? Nou ja, vervolgens uh, <laughs> was Carol Shelby getriggerd en maakte een auto die uh, de Ferrari's uh, zoekreed. Dus dat was uh, fantastisch. De Ford een mooie, mooie film over gemaakt. Ja. Ja. Ja. Le Mans 66, ja, geloof ik. Mooi ja. film. Ja, helemaal ja, klopt. Goed. Leuk, klopt. dit klopt. nog even terzijde. Hoort. Moeten we nog wat lokaal nieuws doen? Uh, ja, ik... ja, graag, graag. Uh, nou, het Juttersmuseum, dat zoekt uh, vrijwilligers. We kennen het, het zit aan de rotonde hè, beneden. Ja, van de Victor. En uh, Joke jo jo jo jo jo ja. hè? Ja, precies, maar hij is er ooit Victor Bolter mee begonnen. Die kwam ik vanmorgen nog tegen. Ja, Fichter. ach, toe. Uh, uh, uh, uh, uh. Die zoeken uh, uh, vrijwilligers om met mensen te begeleiden. Je moet wel iets met de zee hebben, natuurlijk. Dat is misschien handig. En je krijgt een opleiding, zodat je kunt uitleggen... waar die dino-kaak vandaan kwam... en wie, ja. uh, wie de voorpunt van die, die boos gevonden heeft. Nou, misschien ga ik het wel doen. Lijkt me leuk. Ja, lijkt me ook leuk, toch? Ja. Dus jullie vinden het leuk. Mag je ook zelf ook, ook jutten dan? Ja, vind ik het ook leuk. Ja. Mag je ook jutten? Op jutten. De <laughs> boel op jutten. Ja. Op, jutten. Ja, op die eilanden zijn er hier ook natuurlijk. Hier zijn er zijn wel een paar van die jutters. Als het goed gestormd heeft, dan zie je ze gaan Ja, met, uh... ja ik was vanochtend nog op het strand. En, en uh, als je ziet wat voor een puinbende mensen achterlaten. Het is niet normaal. Ik probeer altijd zoveel mogelijk uh, op te rapen. Ja. dus dan loop ik altijd met oude flesjes en blikjes uh, naar uh, ja, ik doe dat ook, ja. Dus, ja ik heb nu uh, ik heb, uh, ik heb een hondje uh, van Boudie, van mijn broer oh ja uh, ja ik, die ik uh, op visite dus uh, nou ik was om uh, kort over zeven half acht op het strand om de hond te legen om de hond te legen nou die is <lacht> er niks te legen maar die, die, die, die was steeds uh, zeewater aan, aan het uh, drinken ja het is een zeehond natuurlijk ja zeehond <lacht> ik denk nou ja ik zal die wel weten nou, ik kom thuis, jongen. Die heeft echt de hele bende onder gebarfd. Holy shit. Ik wil het niet weten. Echt. Ik ben de hele morgen bezig geweest. Ik ben helemaal achterlijk van het beest. Oh, dat is erg. En maar is... begrijp ik, aan de bovenkant kan het eruit. Niet aan de onderkant. Nee, aan de bovenkant. Gelukkig aan de bovenkant. Oh, ja. Oké. Okay. Aan de, aan de onderkant het dus nog erger. Ja, je kan ook een dubbel hebben. Je een oh ja, ja. Ja, ik ben dubbel. Schotsen. Ja, ik ben en kot. Ja, mijn ja. Schotse verhaal. Maar het ja. hey, Dus al, het was weer een leuke ochtend. Oh, grijp het nieuwtje was dat we uh, hadden een schoonmaakactie gehad op strand. Ja. En er zijn meer dan 200 granaten en heel veel munitieristen gevonden op strand uh, afgelopen. Ja? ja, aantal keer de EOD is dan een aantal keer een keer of 7, 8 naar het strand gekomen om, uh, om dingetjes op te blazen. Zo, nog dus, altijd zo. Of ja, bijna jongen, 80 het geluid, jaar. Yes, door die zand. Ja. Door dat zand en zee. Er komt natuurlijk altijd weer iets boven. Ja. De, maar ik weet nog ja. wel dat wij vroeger hier in de duinen gingen we naar de bunker. Uh, het, ja. Ik heb ook al banden met mitrailleur dingen gevonden. Ja. En gerutte en gedoe. Nou, ja. Maar liggen of zo, dan ben je naar huis. Levensgevaarlijk. Patronen en, en Ja, heel uh, veel patronen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, er ligt nog zat munitie, denk ik. Het is ook goed dat ze die bommenwerper nu hebben gevonden in de Morkenmeer. Die ze nu gaan bergen. Maar dat is wel het andere. Ze dachten dat het de B-bomberberkant was. Ja, maar ik was b geloof ik. Ja, dan krijg je toch... Hoeveel jaar na dato krijg je nog een berichtje? Ja. Die oud-oom... Ja, maar nog altijd kunnen ze dus gelukkig terugvinden... wie er toen tot tijd welke vlucht uitvoerde. Ja, prachtig. Serienummers en side. Ja, mooi. Dus dat. Uh, het, doe nog een klein... Ja, uh, doe maar, doe maar. Het nou ja, uh, komt eraan, dat is natuurlijk... Uh, Sandwood Goes Wild. We ja. nog niet, Maar dat is in oktober allerlei uh, activiteiten. Uh, Heb ik begrepen, ja. Ja. Leuk. Uh, waar, waar, waar, waar, logisch, in oktober krijgen we de burlende herten... en uh, ik neem het als vrienden en bekenden van buitendorp mee... om even naar het geboer van die, uh, ja. die ja. bezig te luisteren. Hartstikke leuk. <lacht> Mooi, hè? En het vechten. Ja, geweldig. Ja, geweldigheid. Geweldig. Uh, maar ik vind het wel heel grappig wat ze bedacht hebben... Um, ik weet niet, dat is Sanford Marketing, daar zit mijn nichtje achter, denk ik. Ik vind het fantastisch. Willen jullie dus net, de Big Five hebben wij in Afrika. Ik weet niet eens, in Afrika ja. heb je de Big Five. Hè? Ja. En dat hebben we ook in Sanford, de Big Five. Dat vind ik zo slim. Dat het, kom naar Sanford, we hebben de Big Five. En dan moet je op de Dat zijn dus niet het luipaard, leeuw, Nee, dat is het ja. tenminste. Het zijn, dit zijn de herten. Ja. Opeens, met stippen ja, op de Ja, met stippen in ja. de herten. Dan, krijg je, dan denk ik dat de reetjes er ook onder valt, denk ik niet? De herten en reetjes. Ja, ja, ja, ja, ja Ik denk ja. het wel, ja. De Wicenten. Ja, check. Ja. ja? ja? ja. ja? ja. De uh, de koniekpaarden. Oh, die hebben we wel Ja, zeker. Wilde paarden. Oké. Okay. Ja, inderdaad. <laughs> vossen. Ja, Hans Vossen. Hans Vossen. <laughs> en de godshooglander. Oh, die ja, hebben ja, natuurlijk al die mooie... Dus ja. De hooglanders, de ja, vossen, zou, de koniekpaarden, ik, ik ben niet zo onderlegd dat ik zo'n vicent van een, van een hooglander... Kan jij een vicent van een hooglander onderscheiden? Ja, ja, ja. ja. ja? ja, ja. Wat is het? het uh, kenmerk? Nee, dat kan ik je niet vertellen, nee. je van Hooglander is de ja. groot met uh, van die horens. Ja, en de centen zijn, smaller. Oh. Als je ervoor staat, maar je, moet, je wil er niet voor staan. Hoor. Nee, voor, voor ik voor heb beide de beesten niet. op het fietspad voor me zien licht. Toen dacht ik, van, uh, neem ik een aanloop, fiets ik er overheen, maar, Ja, moet je niet doen. Loop ik heel He? Zijn die beesten agressief? Nee, toch? Nee, nee, nee. als jij nee. niks tegen Alleen die beesten doet, dan doet zij niks ook tegen je. Ja? Nee, nee. nee. nee. nee. nee. Nou, ze hebben toch een aardige, een aardige, een aardige... Uh, ja, uh, Vroeger als kind zagen we die achter dikke ijzeren pijpen in uh, Artes ja. nou, opgesloten. En maar, tegenwoordig uh, kunnen we ze live zien. Vrouw? Ja, op het fietspad, G. Koekoek. Koek. Maar het is, heeft wel iets, uh, nou, iets, uh, iets Zuid-Afrikaans. Als je dan af en toe door de Kenmer-duinen fietst. En je ziet dus een half opgedroogd vennetje. Zie je van die jongens in het water staan. Mooi hè? En dan denk je van, nou, dat zou zomaar even onder... Uh, ja. van, of zappen, kunnen zijn. Zoiets, ja. Zoiets, ja. ja, de Pila, ja. Pilanusberg ben ik vind het echt brilliant dat we in voor de Big Five hebben. Ik denk ja. ook gewoon, de jongs, als je hier de toekomst moet je wel voor de Big Five hebben. Ja. Kunnen we daar misschien in de toekomst ook een links en een wolf aan toevoegen? Denk maar is, ja. Nee, dat vind ik veel te links. Tino, ja. ja. is de Big Five een, een soort van uh, herkenbaar uh, gegeven? Zeker. In Afrika? Ja, zeker. Meen je dat? Ja. ja. De Big Five parken, daar ga je de betaling extra voor. Dan zie je de Big Five. Ja. Leeuwen, olifanten dat soort uh, Oh, dat is voor mij nieuw. Ja, ja. Oh. dat is de Big 5, want je Big Five parken. Je hebt overigens die apen en uh, maar de waterbuffel die moet erbij zitten oh, ja. ja, ja. Kijk, wij hebben retjes en... hebben in Palas. Ik heb <laughs> ja. ooit, ik heb een paar in Palas gehad. Ja, ook. Maar, oh, ik heb nog een paar. Absoluut de cerpelinde staan. Ik zie dat waarom doe je foto's van? Maar die ja. maar uh, <laughs> nog even over die ja. over die dieren gesproken uh, ik kan me nog een keer herinneren dat we hier Michael Hordo hadden rondlopen. Ja, die oplichter. Ja. Ja, ja, ja, dat was heel leuk. Maar die had op een gegeven moment bedacht van... jongens, ik ga het circuit opkopen. Dat heeft hij geprobeerd. En toen zei hij, nou, weet je wat? We kunnen er eigenlijk ook wel een dierentuin omheen doen. Toen zei mijn vader, wat? Dierentuin? We hebben toch al dieren? Konijnen, vorse herten? Noem maar op. Dus, dat is uh, de big de... 7 van de familie ja. Koper. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat idee. Ja, en Hordo, hoe heet ja. het ook weer? Ja, Michael die zei, Met een W, wit, wit, red, racing. Oh, die wilde het, het ja. Michael ja. Hoarder, die kocht toen bouwen spellen zogenaamd. Oh ja, ja. ja die en die ging toen het circuit even op. Oh, Was het ook Canadees? Ja, Canadees. Ja. Enorme opleveren. Ja. Ja. Ja. Ja. Een beetje Mr. Big Mouth. op dat. Ja. Uiteindelijk wel. Jongens, laten we nog een plaatje We're so sorry. There's no one left at home Het nee, eerste album dat hij maakte na de Beatles, Ram. Jij kent het wel, hè, Tino? Was het toch met, uh, met Wings? Of het niet met, nee, uh... dat was voor Wings. Oh, oké. Okay. Maar deed hij toen met Linda, want hij toen met Linda dat bandje begonnen, toch? Wings. Dat, dat is Wings, Ja, oh, dat is ja, en deze kennen wij nog wel, hè Frank. Want uh, wij, wij gingen vroeger altijd naar uh, naar Jaffran in, in uh, Noord Spanje, ja, zo met de auto, en, en uh, we begonnen met die grote Amerikanen van Frank, en uh, dat was dit een uh, vaste uh, deuntje. Ja, een vaste deuntje. Vaste met, deuntje, Frank. Uh, met Pink Floyd daarna. Met Pink Floyd daarna en de voor en uh, de voor <laughs> en de <Devor. laughs> <En Super laughs> eigen playlist. Maar ook met ja, Supertramp en die Williams. Williams ook. Ja. En we waren wel van de groeners. Ja, toen al. En, en uh, Frank Sinatra. Toen al. Het past niet ja. bij ons uiterlijk. Zeker nee, niet de tijd. Maar met lang haar en versleten. Nou, nee. Rekenen, maar op een jacht. gegeven moment hebben wij... Uh, ik had redelijk lang haar. Tot, op, tot over de schouders. En uh, Frank eigenlijk ook wel. En toen hebben we gedacht van... Weet je, we doen de, we het er is af. En toen hebben we ja. het heel kort laten knippen. Rietij. Rietij. Rita, <laughs> Rita ja, ja. Ik heb foto's gezien ja. van mij. Van jou, Frank. Of uh, dat jullie aan de camping daar aan de bus van Jaffrouw hadden, jullie gewoon compleet twee persoonsbed met nachtkastjes neergezet. Jij ja. met een hoge hoek? Jij had er geen tent op gezet. Dan ik, dacht, nou blijf toch goed ja. weer. Ze dus hadden gewoon een twee persoonsbed neergezet met nachtkastjes naast met lampjes erop. Echt niet normaal. Dat was, dat denk, was camp camping in Javran. Serious ja. hulp nodig heb je dan Het ja. was geen vlak terrein, maar het was ja. om een, op een berghelling gebouwd. Met overal aftakkinkjes. In de ene aftakking konden veertig tenten staan met de auto's. En, mm -hmm. Andere tien en dan weer twee, weet je. En wij hadden ook, we kwamen s'nachts om half twee aan. En uh, de auto geparkeerd op zo'n plateautje voor onszelf eigenlijk. Met een heel laag hekje eromheen, helemaal mooi. Inderdaad, wat, wat Tino schetste, twee persoons luchtbed opgeblazen. Twee thuis, in gereedheid gebracht. ochtendjasjes eroverheen gedrapeerd. Twee bolhoeden, die had ik in Londen gekocht toen. Bij de firma Dunn. En uh, wij daar met pyjamaatjes aan, heel misselijk. Gewoon in de open lucht, geen tent opgezet. Ja, Ik heb de, foto's van ja. Heel de volgende dag een de lichtwet... van de Engelsen die waren aan het uh, fotograferen... en waar je er net van niets in de hand was. Uh, ja. en, morgen. morgen hè? Ja. En uh, de kofferklep open van de Chrysler. En daar de mobilet uitgeteeld, stuur gezet, een beetje brandstof erin. Hup. En dan met z'n tweeën uh, pyjama's aan het toilet. Hup. Morgen. Schooi, schooi, schooi, schooi, stuk. Ja. Die gasten die zich daar stonden te scheeren... stonden ineens een, in de blauwe rook. Twee man momenten. in pyjama met ja Maar dat was ook in de tijd dat wij uh, in, in, in dienst moesten. En uh, ja. nou, ik ben uh, meteen bij de keuring al S5 gekregen. Oh, maar Frank heeft ook een mooi verhaal. Ja, ik Vertel. Heb, nou, ik ik uh, wilde zogenaamd wel... maar ik was gewoon uh, fysiek of mentaal niet bij macht... om de, de dienstplicht te gaan vervullen. Dus <laughs> ik denk, ja, ik moet een beetje een zielige act opvoeren... En met alles, ik ben geen pacifist, hè, want, ja. uh, Maar ik had de keuring ook op mijn manier goed gedaan. Behalve dat gedoe. En voor de rest kon je netjes aangeven wat je dan eventueel uh, voor een rol zou willen spelen binnen de krijgsmacht. ik, nou, een technische opleiding en een groot rijwijs aan. En ik kreeg een brief van de bus zandhazen. ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet hoe ik mensen hier moet knallen. Dat is niet helemaal Dus hup. Twee dagen een sketch opgevoerd. Ik moet moest het hele verhaal vertellen, kwam. Ja, aan, doe maar. Doe maar. Ja, dat is wel een en ik had de S5-les van Bert Davies. Nou, wie kent hem niet? Ja. En die had ook in de Pierocaine kamp gezeten, in het, ergens bij Veldhoven. En op een gegeven moment hij zei hij, je moet sowieso zorgen dat je ver na tienen komt. Want als je voor tienen komt, of rond tien uur, dan staan daar die mobiele rundgenwagens. Dan word je meteen gerundgend. En hoef je niet in quarantaine, hup, kan je weg. Dus ver nadat die auto's al zijn vertrokken in de middag moet je dan aankomen. Dat is nou die gedaan. Ik, volgens de kaart van Bert, door Bergendal gelopen naar, naar het kamp. Een paar kilometer. Alleen een heel klein tubetje tampen staan en tandenborstel verstopt. Voor de rest geen kleding, helemaal niks meegenomen. Mm -hmm. Stond ik daar voor de deur, zag ik die gasten staan in uh, twee militairen in zo'n uh, zo wachtpost. En ik uh, stond dus een beetje heel timide, zo een beetje om me heen te kijken. Hé, uh, hey, moeder? moet jij daar? Zei, ik moet, uh, ik, ik, ik, moet, ik moet in dienst, maar uh, ik, ik weet niet... Uh... Wat is je naam? Ze zei, paardenkoper. Paardenkoper, jouw lichting is vanmorgen opgekomen, soldaat. Je bent te laat. Ga maar in de zitten rijden <laughs> naar de MGD. Zet je spullen maar achterin. Ja, spullen, ik heb helemaal niks bij me. Hij heeft niks bijgenomen. Je begrijpt toch zeker wel dat het de bedoeling is dat hij meer in de nacht blijven zolaten? Huh? Je bent hier bij de krijgsmacht. Nou, ik in die jeep. Dan werd ik in een ziekenbrakje geplaatst. En daar uh, was één dienstdoende uh, arts. En die zei nou: zoek maar een bed uit. En dan ligt wat lecturen, en als je wat wilt wil eten en zo. Nou, ik heb geen bed aangeraakt. Ik heb daar op een stoeltje gezeten. Naar buiten zitten kijken. Af en toe in de spiegeling van de ruit zag ik die uh, arts heel voorzichtig om de hoek kijken. Van, hey, zag je snikkend ook? We, uh, we, nee, ja, dat van de volgende ik. dag. Hm? Wil je, wil je wat eten? Nee, wil je wat drinken? Soldaten? Nee, nee, nee. Nou, die man had het, natuurlijk alles. Op een gegeven moment werd het licht, ik heb ook niet geslapen, geen panorama aangeraakt. Ik was wel redelijk gemotiveerd om eruit te komen. Dus die man had dat allemaal opgetekend in zijn wachtrapport ook, omdat ik de enige was toen, de eerste nacht. Toen moest ik naar de arts, zat ik in de wachtkamer. En Er zitten allemaal serieuze gasten met uh, koffertjes met gevulde koek en transistorradio's van thuis en zo. En Die zitten een beetje schichtig om zich heen te kijken. En toen werd mijn naam een paar keer afgeroepen en ik reageerde niet. Op een gegeven moment zei er een vent naast. Hé, hey, weer paardenkoeper? Je naam is al drie keer jongens, roepen, jongen geroepen, jongen, daar binnen. Dus ik heb naar binnen. En toen zei die vent: uh, Kijk er eens aan, Goedemorgen, soldaat. Laat die direct met de deur in huis vallen. Je bent hier aangekomen bij de Pierocchi Reinekamp. Heb niet enig jullie dat je voortijdig de dienstplicht kan beëindigen? Ik ga zitten keer. <lacht> dus het uh, hele verhaal, of ik de Oasebar kende. Ik zei: Nou, die ken ik niet. Ja, hij moest eens weten. Maar ik had ook uh, geen vrienden. En op een gegeven moment vroeg hij: uh, ja, Nou, heb je een vriendin? Ik zei, nee, ik heb geen vriendin. Ja, dat lijkt me nog wel logisch. Welk meisje wil nou een is zo'n lapzwans als jij zegt? <lacht> Helemaal zo intimiderend. Ja. En uh, hij zei, ja, ik heb je greep uit het wachterpot van de arts... Uh, dat je geen oog hebt dichtgedaan. Ik zei, nee, ik uh, woon in Zandvoort. Ik heb mijn raam open en ik hoor zeemeeuwen. En ik hoor de golven zeggen, hier wordt het s'mores licht. Alles groen, groene auto's, groene marcherende figuren aan uh, bomen. Hij zei, ja, goddomme, je bent niet wel bij de krijgsmacht. Wat denk je dan dat we in het roze te velden gaan? <lacht> Weet je, dat is zo erg. Heel... <laughs> nou, een heel lang verhaal, kort, hij zei Ik geloof niet dat ik in jou, goede generaal zei. Oh nee, eerst moest ik nog de, de kotsek doen. Toen zei hij: uh, Het lijkt maar beter dat jij je nu gewoon gaat melden bij je onderdeel. Dat zei hij. Oh god, dat gaat helemaal fout. Stond ik bij de deurpost en toen, hey, huilen heen, helemaal stuk. En toen moest ik nog even gaan zitten en toen uh, dacht ik: Ja, nee, ik kan zo een, een zuurde maquette plaatsen, hoef ik niet mijn vinger voor oh, even, te steken. Oh, even, ben ja. spontaan kort? Ja, als ik daarvoor ga zitten, dan... Uh, rup, Echt waar? Grote, zure oh, ja, ik heb thuis ook zo'n hondje. Uh, toen was hij overtuigd, en toen zei hij, nou, ik hoop niet dat ik in jou een goed generaal zie, ik wil een verzoek en indien zelfs om S5. Heb je enig idee wat het voor je verdere burgerlopen aan gaat betekenen zolaar. Ja. Ik, zweer, ik heb geen idee dat je, je deze... jou in de KLM moet ja <laughs> Precies. Hij zegt. Als ja, S5 is, een de stabiliteitscode 15 wil hanteren. Laat ik het voorzichtig zeggen voor de geestelijk minder valide medemens. Dus, uh, nou, voor de vergelijkstrekking in afval. ik uh, denk: yes, nou gaat het de goede kant op. Dus volgende dag nog even naar een psychiater. En toen, uh, en de daarna, moest ik worden uitgekeurd. Toen ben ik met de limo, met een bolletop op... en zo'n bolbraakje in de hand, tussen de marcherende troepen doorgereden... om één pagina uit mijn paspoort te laten scheuren. Want de PSU had ik nooit gehad, natuurlijk. Omdat ik een kan had. Nou ja, zo, dus mijn verhaal. Dat is wel een heel toepasselijk nummer... die je er dan meteen achteraan zet. We in de armen nou. boll op de Nee, die Afrika, maar dat verhaal. Met die bolle op de lucht. Ja, precies.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 Turn to me as if to say, hurry, boy. Hé Hey Google, wat doet het weer vandaag? Ja, Ja, ik, als ik naar buiten kijk, dan, dan zie ik dat het een beetje gruis weer is. Met een maximum van 19 graden en een minimum van 17. Op dit moment is het wat? Wat? 17. Ah, ja. 17, ik denk, ik denk 17. dat, dat is de 17 erachter Ja, ja. ik denk ook. Maar zo. dit is zo'n ingesproken stemmetje, toch? Uh, ja, dat is dit. Ja, dit Google-praat. Is... Maar iemand doet dat stemmetje, hè? ook met, met nummertjes en dingetjes, frubbels en frubbels. Ja, ongetwij ongetwijfeld. De, de, een van de allerberoemdste stemmetjes ingesproken is op de luchthaven van uh, Sao Paulo, oh. in Brazilië. Dat, ik weet niet of jij uh, het Portugees-Braziliaans zelfs gehoord hebt. Ja. Ik heb het al eens gehoord. Ja. Ik ben er een paar keer geweest. En ik moet je zeggen, als die vrouwen tegen je praten... dat is toch een aparte belevenis. Ja, het is een beetje zangerig. Het is mooier ja, dan Portugees. Mooi, ja, heel mooi. Dat weet jij, naar nou ja, frans ja. Portugees. Maar het braziliaans Portugees is natuurlijk... Is, is, nou ja, licht erotisch, zal ik maar zeggen. Ja. Mensen zitten op de luchthaven, nog net niet met een boner... maar dan wordt er omgeroepen. Allemaal ja. die chill, de je je dan, mee. Dan kan je gewoon de Dat hoor je dan zie dus je gewoon ja. omhoog ja. kijken. En mensen, mensen gaan er echt voor zitten. Ja, ik denk dat de mensen ja. nu vlucht hebben gemist omdat ze het verhaaltje nog een keer wilden ja. horen. Ja, goed hè. Ja, dat is mooi. De meest ja. erotische omroep ooit. Ja. Uh, ja. ja, Overigens las ik even een internationaal berichtje: dat er uh, in Polen, in uh, Warschau. Uh, is er een olifantenpopulatie uh, uh, mm -hmm. in de oh. dierentuin. Uh, en die hebben stress omdat een van de dieren is overleden. En wat hebben ze nu besloten? Is dat ze uh, die stress te verminderen... gaan ze die olifanten marijuana geven. Medicinale cannabis. Heel verstandig. Ja, heel verstandig. Ik denk verstandig. Je dat als die, als die beesten krijgen, ja. een lachkik krijgen... of bedacht je van een freetkik... Je normaal gesproken al uh, ja, vreden ze elkaar op, denk ik. Ik weet niet wat er gebeurt, maar een olifant ja. heeft, geloof ik, uh, 1400 kilo eten nodig op een dag. <laughs> en ik krijg dan een trek in marsen in iets. Zit hij dat ook om in alcohol dan, of niet? Ja, dat gaat, ja, dat gaat er om. Ja, ja, ja, over, ja. over alcohol ja. gesproken, jongens. Er is een man in Engeland. Uh, hij heet uh, Matthew Robinson uit het Britse plaatje Thornton. Is een bezit van 28 flessen van het exclusieve merk The McGallaghan. En ondertussen uitgegroeid door het marktleider in de single malt whiskies. En uh, de waarde van de flessen is in de loop der jaren geëxplodeerd. En hij heeft 28 flessen... Uh, voor zijn verjaardag van zijn vader gekregen. En voor dat geld... heeft hij een huis gekocht. Goed Kijk, dat is nog eens whisky. Zie je? Ja. Het kan, kan wel. wel. Het kan wel. Daarover <laughs> gesproken, over whiskies. Mijn oudste zus die heeft uh, in Schotland... Uh, ook gebivockeerd als arts. Oh. En uh, dat, dat was dan wel eens zo op een gegeven moment. Dan uh, komen er daar dus ook van die toeristen op een gegeven moment langs. En dan uh, was dat uh, van, uh, van ja, kunt u mij uh, dan die weg. Uh, nou, dat uh, doen we niet, want dat is een McGregor. En daar oh, ga ja, je ook ja, niet ja. heen, want dat is een McLeod. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dus die twisten zaten daar dus erg diep uh, in, wat, wat dat er gaat. Ja, dat, dat is wel van die geweldige verhalen die je dan daar hoort. Oh, by the way, over, nog even <laughs> aansluit op de drank. Er is een, een klooster in, uh, in Oosterhout. Ja het uh, Sint-Katharina-klooster. Uh, uh -huh. Ja, die uh, kent ik niet. Die, ja, nee, dat heeft ook te maken met jouw oude uh, broodheer. Uh, die maken een, best wel een excellente uh, rosé, een rode wijn en maar een wijn. Maar heb jij hem al ge geproefd? Want nee, nog niet. Maar ik was van plan om de... Dit, dit, uh, je kan bestellen week, nu, hè? Ja, ik om de even wat... Die hebben een overschot van 20.000 flessen. Ja. Omdat, normaal gesproken maakt dat klooster, die, die nonnen maken, uh, de wijn voor de KLM. Heeft niks met de Katharine Keil te maken, hè? Nog, nog niks. Oké. Okay. Maar... Uh, maar die, oh, uh, moet je voorstellen, je hebt 20.000 plessen over. Ja. Die nonnetjes zijn gewoon die weinig. Maar KLM heeft natuurlijk gewoon nu iets minder... Uh, ja, niet eigenlijk. Nou, nou, nou. Dus uh, die wijn blijft over. Dus we kunnen voor weinig kunnen we wijn kopen van de nonnetjes. Dus ik was toch van plan een per doosje te gaan halen uh, deze week. Voor, voor weinig wijn. Weinig. weinig. Voor weinig. Dus uh, dat vond ik wel... Een, uh, ja, zeker. Maar jij, jij hebt, jij hebt last, ja. een beetje last van jicht, hè? Hoorde ik. Ja, normaal gesproken noem ik mezelf altijd de schicht. Omdat ik vind dat ik vrij snel ben. Mijn kinderen noemen me nu de jicht. Dat is Beter dan de nicht. Ja. Ja. Maar dat heeft een klein beetje te maken met het feit dat je wijn drinkt, hè? Uh, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, dat heeft te maken met... Uh, uh, en volgens uh, mij rode wijn is daar... Uh, een rode wijn en rood vlees. Ja, ja. ja, ja, ja het heeft te maken met hoge bloeddruk. Dat zal ik ook ongetwijfeld hebben. Overgewicht. Kijk uit wat je zegt. Uh, <laughs> en, en alcohol. Ja. Nou, dan uh, kun je jicht krijgen. Zo'n aanval is echt niet normaal. Maar ja, goed. Nee. Niet piepen. Niet piep nee, je moet nooit piepen. Nee toch? Nee, vind Zijn niet. Zijn die suiker goed? Ja, want uh, ik weet dat er ook uh, kroegbazen hier in dit dorp ja. daar ook last van hebben. Zeker. Uh, ik weet dat uh, Han Eigenhorst schijnt het uh, af en toe ja. op uh, ja. gezette Zeker. tijden te hebben. Oh. En ook uh, Fred Paap, tenminste. Ja, leiden, daar wil ik vanaf en uh, Bas, aan, maar... Bas Lammers, de strand van mango's. Ja. Van vroeger, voorheen van mango's, die had ook last van. Omdat om, om, je, je staat veel en je drinkt af en toe een biertje. En, uh, nou, ja. Nou, dan, dan, dan, en, nou ja, alles bij elkaar. Maar er is wel een middel tegen en dan kun je het voorkomen Dat je de hele week... Moet je dat medicijn slikken? Daar ben ik nog niet aan toe. Maar ja, hm. nee, nou, uh, voor je het weet ik in het ziekenhuis... Ik heb trouwens een goed ziekenhuisverhaal. Oh, zwaai oh, vertel. Dat hoorde ik toevallig uh, eergisteren van mijn schoonmoeder. Um, haar zwager, Henk... Ja, die werkt, heeft 30 jaar in het ziekenhuis... Het anders heeft gasthuis gewerkt. En dat had te maken met het feit... Hij, er kwam zijn vrouw... Uh, Jeltje was zwanger van hun dochter... En die uh, moest drie maanden ziekenhuis verblijven... Omdat ja, dat was, was iets wat ik van met haar bloed of hoge bloeddruk. Dus hij zat drie maanden lang elke dag in het ziekenhuis. Maar hij was uh, garage, garagist, dus dat was handig. En hij zat drie maanden in het ziekenhuis. Dus die mensen die vonden het zo leuk dat hij er altijd kwam. Hé hey, waarom kom je niet lekker hier werken? Dus uiteindelijk is hij, dat zijn vrouw in het ziekenhuis lag... is hij in het ziekenhuis gewerkt als technisch medewerker. Uiteindelijk is hij hoofd van de techniek geworden... in het onze lief vrouw lang van kort. En hij werd altijd gebeld, dat <laughs> goed verhaal... hij werd altijd gebeld als er iemand binnen was gekomen... de eerste hulp die in een kleine uh, seksuele affaire. Dan, sommige mensen... Een hey. toch is een ariad. Nee. Vrouw, nee, dan hadden ze iets om een snikkeluis. Oh. Een kokring of een, een trouwring. De heren ja. vinden dat blijkbaar prettig om <laughs> een ring over een penis te trekken. Nou, ik kan me er nog niet te veel bij voorstellen. Nee, maar, maar die kan dan ook een soort van vacuüm knellen... dat dus het bloed nou, en dan ja, er niet meer af. Nou, ja. nou <laughs> <laughs> Maar dan werd Henk gebeld. <laughs> dus Henk moest dan met zijn gereedschapzetje komen... Die beboven vanaf huis ja. en die moesten met oh, even grens zagen, moesten ja. even die ring eraf zagen. Hij heeft heel wat trouwringetjes en kokringetjes doorgezaagd. Yes. Maar dan zei ik, ja, maar dat is toch, toch verschrikkelijk? Nee, dat vond hij geweldig. Je, maar hoe nou, vond hij het geweldig? En dan werd. <laughs> <laughs> dan werd De hele geets werd gesteriliseerd. Laat die allemaal weer schoon spul? De hele geets werd gesteriliseerd. Dat moest hij natuurlijk. Oh, cow, ja. En er werd Henk gebeld. Oh, oh. <laughs> dan je nog nog het leuk te staan van de Ja, nou, twee kokringen dingetje, ja. <laughs> ja. ja. en dingetjes. Geweldig. Het ligt wel goed hoed, behalve voor mijn dan. Ja, dat ja, ja die ja. dingen. Ja. Ja, weet je, Geen je merk. Wat is dit nou? Geen rommel. Oh. <laughs> Ik ben zo lekker. Het is nog vroeg, jongens. 10 voor 11 zitten. En hier is Robert Ball. I gotta Goedemorgen. We zitten hier aan tafel natuurlijk met uh, drie uh, vrienden die alles weten van uh, Zandvoort en het nieuws ja. en uh, wat er allemaal gebeurt. En, uh, Een serieuze aanpak kunnen we wij wel zeggen. Zeker. Over aanpak gesproken. Over aanpak gesproken. Was ik, ik, ik iets over de op handen zijnde of oh, wellicht ook niet. Intocht van uh, de goedheiligman. Mm -hmm. Wat gaat er gebeuren? <laughs> Ze zijn er hier nog niet uit. Nee. Nee. En misschien komt ook uh, Aquarium nog even langs. Oh, om de bol uh, even op te juien. Nou, die. Uh, Heb jij de Telegraaf en... gelezen gisteren? Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat artikel van de Rob, Hoog, Rob Hoogland. Fantastisch toch? Fantastisch ja. artikel. Ja, ja, dat is, uh, dat is <laughs> ja. een mooie columnist ja. die nog iets op durft te schrijven. Ja, precies. Na, na, na, na die damuitspraak werd Aquarium onmiddellijk, onmiddellijk in verschillende talkshows in gelegenheid gesteld. Om te ver verklaren hoe hij uh, het uh, letterlijk zo het bedoeld. Ik hoorde Margriet van der Linden nog zeggen, helder, please op één, please Jinek, doe het niet nogmaals. Geen criminele SVP. <laughs> Vraag maar aan <Antoine>. Twan. <laughs> ja, die is ook nou ja. redelijk uitgekleed met het hele verhaal. Ja, tuurlijk. Maar ja. nou, ik vind ook dat hij daar heel erg gelijk in hebt. Dat je dit soort mensen geen platform moet geven om, uh, om, om verder nog uh, de boel uh, uit, uh, uit te stallen. Nee, eens. Ik heb een programma met hem gemaakt met de Quasi-Pilot. Oh? En zijn probleem was, uh, ja, het is geen on overigens ik, het is het geen onaardige jongen. Dat wil ik even vooruit zeggen. Want niemand kent die man, maar ik ken hem toch nee. wel. Het is geen onaardige jongen. Ja, maar je, heeft, de, daar koop je geen brood voor. Hij niet? heeft, heeft te luisteren. Dat zijn problemen. Ah. Toen we die tokyo opnamen, uh, vergat hij te luisteren. En dat doet hij dus in dit geval. Als hij het ook niet is. hij is, heel enorm, is hier gaan zenden en hij is vergeten te luisteren. En als hij dat wel had gedaan, had het anders afgelopen. Dus nogmaals. Nou ja, hij heeft natuurlijk die oude, die oude uh, uh, uh, uh, Zwarte Piet tweets... Ja, die liegen er niet om. Nee, natuurlijk niet. En je maar... denkt, ben je een publiek figuur? Ja, dan moet je dat soort grappen ja. niet uithalen. Nee, nee, ik ben dan wel... dat is ook... De je discussie. moet het überhaupt niet dat uithalen, discussie. maar... Volgens mij discussie niet. Maar ik, ik ben bang, even terug naar het, waar, het, waar het over begon... Uh, dat die Sinterklaas intocht. Ja, ik bedoel, in, in alle dorpen in Nederland... en we weten niet hoe we naartoe staan, hè, uh, tegen die tijd. Als in uh, half november er 12 miljoen vaccins op de markt zijn... gaat het wel door... Maar ik vrees dat het niet zover zal nee. zijn. Oh nee, we gaan het niet over corona hebben, we niet over het weer. <coughs> dus, uh, maar goed, dan, dan, dan, maar ik, ja, dan slaan we het een jaartje over. Doe je te klein, doe je het online, weet ik veel. kan het je schelen. Hm. Ja. stappen Stapper verkoopt uh, uh, Aston Martin, hè? Aan wie? Aan, uh, die heeft verkocht, verkocht aan. Uh, hij staat in ieder geval bij Kroomans. En daar uh, vragen ze de 350.000 euro voor. Dat is geen geld. Nee, dat is toch niet? Maar hij heeft dan nou als je ja. goed kan sleutelen kun je zo'n ding kopen. Een Hyper Mar Red Aston Martin DBS Super Legera. Maar die heeft hij gekregen. Ja, ongetwijfeld. Dus een krijgertje dus ook uh, onaardig. Nou ja, zo'n 725. Hij heeft ja, ja. uh, ja, dat heel wel van de Dat, dat is altruïsme, denk ik. Dus daar zal ook wel een commercieel verhaal achter zitten. Dus in die zin is het niet weer het cadeau. Wat ik zeg maar als ik jou zou geven op je verjaardag. En je zet het op Marktplaats is in een andere context dan wanneer hij die, die Aston Martin verkoopt. Dat ben ik geneigd te denken. En hij heeft een, ja. een topsnelheid van, van maar 340 kilometer. Dus misschien schiet. Oh, dat kun je ook Dus Dan moet je hem nog even nou, lekker dan. Giegelen, en dan ben lekker je ja, veilig. Ja. <laughs> Wie heeft er nog wat? Ja, nou, ik, ik had wel een gek verhaal over, uh, um, over meneer Aalbers uit, uit Hussen. Ja. Hij schijnt de bus in naar arnhem te uh, liggen. Die man is aangehouden, uh, uh, enige tijd geleden... Uh, omdat hij uh, met zijn dronken gat had hij een aantal auto's aangereden uh, Maar hij zei, hij had een alcoholpercentage van 2,3. En toen heeft hij gezegd, eh, maar ik heb helemaal niets gedronken. Nou ja, uh, onzin natuurlijk, man voorgekomen, uh, veroordeeld... Uh, uh, zijn baan kwijt, financiële problemen. Ja, uh, 2,3, dan heb je gewoon vijf keer te veel gedronken. Uh, maar hij hield maar vol dat hij, dat hij niet gedronken had. Uiteindelijk is uh, een, een, een, een, een tijdje later. is een gepensioneerde internist. Uh, is het verhaal gaan controleren. wat die man zei. En hebben ze in een ziekenhuis. Hij, wat de collega's beeld. hebben ze. Een bewijs van testen. hebben ze hem suikerwater gegeven. Uh, en vervolgens bleek na een paar uur. dat hij dronken was. Dus wat bleek nou. Uh, deze man is het bizar. Uh, die man is dus onschuldig. daar was hij blij mee. Hij was natuurlijk niet blij. die zei. Ja. Deze man is de enige man in Nederland. die het auto. auto uh, uh, uh, syndroom heeft. Het autobrouwerijsyndroom. Dat houdt in dat je lichaam vanuit suiker zelf alcohol maakt. Nou, wonderlijk, is, ja. Dus dat is natuurlijk, ja, ik weet niet... maar ik ben nou ja, niet jaloers op die man natuurlijk... Maar maar dus zegt, als je zou worden staande gehouden voor een alcoholcontrole... Heeft u gedronken, meneer Stuig? Nee, ik heb twee chocolaatjes gehad. Ja, twee Marsen op. Maar dan, ja. dan, dan zitten wij met z'n tweeën in het café. En ja. Jij doet uh, 12 pils, gezellig. jij Mars. Ik doe Mars. Ja. En dan noem jij een konjacje naar het eten en neem ik een wijngummetje. En dan ben je ja. net dronken. Dus dat is ja, wel goed, hè? Ja, dat een bizar ja. Heb je een zak mee. Ik ga vanavond even helemaal los met carnaval. Ik heb een zak wijngums mee. Ja, dat is wonderlijk zo'n... Een autobrouwerijsyndroom, is de enige man in Nederland die dat heeft. Ja. Er zijn er over de hele wereld waarschijnlijk een paar die het hebben, maar ja. Ja, niemand gelooft dat. Ja, nee, ik zou zouden... dat Want ik weet ook dat er ooit iemand is aangehouden die moest blazen. Die had uh, zo'n cornetto-advocaat. Cornetto ja. uh, en daar zat een heel klein beetje advocaat in. Maar dan heb je dus mondalcohol. Dat, dat hoeft niet te zijn, maar die man had net een cornetto-advocaat gegeten. En dat, daardoor uh, uh, moest hij ook zakken voor zijn test. Zo. Kan nou. ja, zomaar burn, hè? kan ja, zomaar ja, burn. Ja, jongens, nog één plaat voor het nieuws. Oh, doe maar door. En het weer... Het verkeer. Zijn er files, Frank, denk je? Er zijn geen files. Geen files. Denk ik. Hier is Santana en Samba Pati. NOS Nieuws van...